1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister Slop van Onderwijs vindt dat het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet opstappen en plaats moet maken voor een nieuw bestuur. Hij schrijft dat naar aanleiding van een rapport van de inspectie van het onderwijs dat vandaag openbaar is gemaakt. Dat gebeurde nadat de rechter vanochtend publicatie toestond. In het rapport staat dat de inspectie geen vertrouwen heeft in het bestuur. Een werknemer van Flora Holland is opgepakt omdat hij miljoenen euro's van het bloembeveilingbedrijf achterover zou hebben gedrukt. Het gaat om meer dan 4 miljoen euro. Hij werkte op de financiële afdeling van het bedrijf en had volgens Flora Holland speciale bevoegdheden in het financiële systeem. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om misbruik in de toekomst te voorkomen en probeert het geld in overleg met het openbaar ministerie terug te krijgen. De rechtbank in Amsterdam heeft zelf straffen tot ruim vier jaar opgelegd... aan zes mensen die betrokken waren bij de ontvoering van de Peuter Insia. Ook moeten de zes schadevergoedingen betalen aan de moeder. Insia werd in 2016 ontvoerd en haar vader nam haar mee naar India. Het OM begint waarschijnlijk ook een zaak om de vader bij verstek te veroordelen. De prijzen van nieuwbouwwoningen blijven fors stijgen. Een nieuwe woning kost gemiddeld 387.000 euro... wat leidt tot een daling van het aantal verkochte nieuwbouwhuizen. Volgens makelaarsvereniging NVM worden de prijzen opgedreven... door de steeds duurdere landbouwgrond, hogere bouwkosten... en milieumaatregelen als gasloze bouwen. Daar staat tegenover dat er voor het eerst in twee jaar... wel weer meer bestaande huizen werden verkocht. De kleine gasvelden in Noordoost-Nederland worden versneld leeggehaald... blijkt uit een inventarisatie van de vier regionale omroepen in het gebied. Volgens deskundigen kan dat versnelde tempo leiden... tot bodemdaling en milieuschade. Volgens het staatstoezicht op de mijnen is er maar bij een paar velden sprake van een toename van de gaswinning. Het weer, het is wisselend bewolkt met af en toe zon, soms een bui en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zeker niet zacht gereinigd tijdens deze Zandvoort op de donderdagmiddag 11 juli. En um, ja, Naomi nog steeds hier aangeschoven als gast-sidekick voor deze zomer. En uh, elke week proberen we een andere sidekick te hebben. En vandaag ben jij dat leuk, uh, Naomi. Yes, en uh, yes. voordat het de uur afgelopen was. Hadden wij, uh, hadden wij het natuurlijk over die Nederlands en Engelse muziek. En die klok die liep achter. En ik kijk altijd op de verkeerde klok. En, en nu ben ik er een keer ingetuind. Ja, oh, nu was oh, je tien oh, minuten oh. te laat eigenlijk. Ja, tien minuten te laat. Maar dat maakt niet uit. We zijn er weer het tweede uur van Zandvoort Lunch. Uh, goedemiddag. En wij gaan het zometeen hebben natuurlijk met Hilly Jansen over het Zandvoort Museum. En heel veel muziek en gezelligheid. Het liedje van de Sidekick. Dat is jouw liedje. Ja, dat ja. is mijn liedje. Dus dat gaan we ook doen. En nog heel veel andere gezellige Dingen. Oh ja, en we hebben ook nog een artiest in het licht. Dat is een artiest oh. die jarig is of uh, overleden is op deze dag. Okay. En, uh, dat gaan we zo meteen ook nog even behandelen. Ben heel en uh, nog heel veel andere dingen. Maar nog even terug over het onderwerp waar we net over hadden. Jij zei dus: ik ja, mijn voorkeur gaat toch een beetje meer naar Engelstalig. Ja. Maar Nederlands doe ik omdat, uh, omdat het sfeer maakt. Ja, ik hadden inderdaad, het net, inderdaad over dat nummer Mexico, wat ik ook wel eens gedaan heb. Dat zijn inderdaad nummers die je doet om het sfeer te maken, om de polonaise te veroorzaken. Maar het zijn niet de nummers die je moet doen als je mooi wil zingen. Maar, maar weet je wat je ook kan doen gewoon? Een nou. atje nemen. Een wat? Een atje. Atje voor de zwingen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Hey, Hé, maar we hadden het net over uh, deze plaat natuurlijk, die we draaiden van de Cats, hè? La, la, ja. ja. Ja, een heel bekend Ja, en jij zei, die ken ik. Ja. En ja, toen gingen we even googlen natuurlijk. En toen kwamen we bij Rudy de Wit uit. En Rudy de Wit is een, ook een feestzanger. En die heeft, uh, die heeft het uh, liedje dan uh, Ga met me mee uh, uitgebracht. En uh, normaal had ik, uh, of vroeger had ik een uh, entertainmentprogramma hier op uh, Sanfordse Radio. En dat was een uh, entertainmentview, heette het programma. En daar hadden wij het item Dubbelhit. Dat de waren goeie. twee hits die op elkaar leken. Ja, ja. En daar zou deze echt wel in passen. Zullen ja, we nog wel lekker draaien? Zeker, laten we maar horen. Oh, dat is de, ja, dat is de goeie. Dat is de goeie. Ruud wit hier op ZFM Zandvoort. Nou, die jij Hem, hè? Ja, zeker weet, hè. Moet ik ga weten. Ik zit nog mee te De Origineel zien. van The Cats. Met en die ken ik dan maar niet. Nee, dat was wel grappig <laughs> eigenlijk, hè? Ja. Ja, en hoe ik op, op het liedje kwam om hem te gaan draaien, dat weet ik niet. Ik, dacht, ik zag hem staan en ik dacht, dat is wel een geloof ik een leuk liedje. En uh, toen draaide ik hem En toen kwamen we erachter dat het uh, gewoon. Uh, ja, ook een Nederlandstalige versie van is. Ja. Uh, weet je wat uh, leuk altijd van Zandvoort is? Je hebt het natuurlijk ook al een keer meegemaakt... tijdens het Zandvoorts evenement dat je op kon treden. Hè? Tijdens de 30 van Zandvoort heb je opgetreden. Uh, op het Kerkplein. En Zandvoort heeft allemaal mooie evenementen. Je ziet het met de zandculturen net. Hè? Ja. En uh, we gaan, uh, gaat, uh, over twee à drie weken hebben wij we de Pride at the Beach. Natuurlijk, de uh, Gay Parade voor Zandvoort. Oh, echt waar? En hebben oh, uh, drie dagen lang feest. En dat uh, begint natuurlijk met de parade. Allemaal karren en uh, gezelligheid en groot. Twee grote podia's met bekende artiesten. Het wordt een heel leuk evenement. Uh, daar gaan we het volgende week zeker even over hebben in, uh, hier in de uitzending. Maar we gaan zo meteen bellen natuurlijk uh, met Hilli Jansen van het Zandvers Museum En daar hoort dit plaatje wel een beetje bij.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 Ja, doe, nee! hou nee. van jou op zandvoort Waarom aan de zee? Weg van alle zorgen, lach in dit is de storm De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Peppelvloed, je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind spelend in het zand Ik hey, ben hey, hey. niet met volle teugen in Ja, ja, ja, van het Flesjes, Ja, wij houden zeker van Zandvoort. En wij zijn zeker een paro aan de zee en dat kan je deze zomer natuurlijk vol opmerken met al die mooie evenementen hier in Zandvoort. We hebben er natuurlijk net met Marcel over gepraat over de zandsculpturen. Maar we gaan er ook nog even op door met Hilly Jansen. Goedemiddag, Hilly. Hallo, dag Roy. Leuk dat je weer tijd hebt kunnen maken deze nieuwe, ja, altijd de tweede week van de maand. Bellen we even met jou namens het Zandvoorts Museum. En... Ja, ik denk dat jij als Zandvoortse uh, wel heel erg trots bent op al die mooie evenementen die de afgelopen weken alweer plaats hebben gevonden. Ja, absoluut. Uh, je hoeft echt niet naar het buitenland te gaan als je vermaakt wil worden. En we hebben net de opening gehad van uh, Pride and Prejudice en dan is het culinair en dan is het British en nou ja, een beetje voor elk wat wils. Ja, ja, wat hoe is de opening geweest? De vorig weekend was dat geloof ik? Ja, week, nou, het weekend van Culinaire ja. en uh, het was een spectaculaire opening met de drie stilettos. Drie prachtige drag queens uh, die meteen de sfeer erin kregen. En ja, afgelopen zondag hebben we dan uh, Oscar Wilde gehad met uh, allemaal gedichten en verhalen over uh, Engeland. Dus ja, uh, het gaat echt geen weekend voorbij of er is wel weer wat. Ja, want uh, ja, wat, wat uh, gaat er de komende tijd gebeuren bij in het Zandvoortsmuseum in de zomer? Nou, in het Zandvoorts Museum hebben wij uh, Pride and Prejudice. En boven dan de, de informatie van bureau discriminatiezaken. Uh, daarin zie je dat er nog steeds heel veel vooroordelen zijn tegen transgender zijn, lesbisch of homo... Dus ik zou zeggen, ga het eens lezen. Want eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn dat daar informatie over verstrekt wordt. Maar goed, ja. het is nog steeds zo. En beneden hebben we dan uh, een hele mooie kunst. En uh, dat moet je gewoon zien. Fotografie, uh, hele mooie installaties. Dus, nou ja, ik, uh, ik denk uh, dat het een, een hele mooie mix maakt met ook het cultuurdiskoord is erfgoed van Zandvoort. Want het staat gewoon tussen de bomschuiten en de klederdracht. Ja, want dat is wel een hele mooie, ja, toch combinatie uh, van wat, wat het Zandvoortsmuseum tegenwoordig eigenlijk uitdraagt. Jullie hebben altijd een, uh, elke drie maanden een uh, expositie en daarbij natuurlijk de eigen ja, culturele dingen van Zandvoort. Ja, ja. en we hebben dan, uh, bijvoorbeeld zijn we nu alweer aan het voorbereiden voor de historische Grand Prix... Uh, ...de keizerin Sisi tentoonstelling van de winter, want nu in de zomer is het in de kerk. En wij zijn dan voor de winter bezig met een hele uitgebreide versie over Sisi en Zandvoort. Dus ik hoor mensen zeggen van ja, ik ga op zomerreces, want er is, het wordt nu een beetje rustiger. Nou, dat ken ik niet hoor, dat woord. Nee hè, want Zandvoort gaat tegenwoordig gewoon van uh, januari tot uh, januari gewoon lekker door. Ja, absoluut, ja. Nou, en dan hebben wij aanstaande zondag de opening in het Zandvoorts Museum van de EK Zandsculpturen. Ja. Dus jullie komt naar het museum toe om uh, de briefing te krijgen. Daarna gaan ze de straat op, dan gaan ze alle beelden bekijken... De expositiepanelen op de boulevard. Uh, nou, dan komt de jury uh, weer terug. En dan uh, is het om vijf uur de bekendmaking en de opening meteen. Ja, Wel spannend, hè? want dit jaar is er wel een extra mooi thema gekozen, toch? Ja, nou, ja ieder jaar is het thema wel mooi. Uh, ik denk 75 jaar vrijheid. Dat laat ook de, de kunstenaars uh, uh, de vrijheid om... Hun eigen beeld te gaan bepalen. Ja. Wat is vrijheid voor hun, wat is vrijheid van hun land? Dus het is dan ook wel weer mooi om de symboliek daarin te ontdekken. Ja, want jij was een van uh, ja, toch wel de initiatiefnemers om dit evenement naar Zandvoort te halen, toch? Uh, acht jaar geleden. Ja, maar dat is, dat is een hele tijd geleden. We zijn begonnen met het Nederlands kampioenschap. En dat werd na één jaar al Europees kampioenschap. Dus um, we, waar we klein begonnen zijn, is het meteen al veel groter aangepakt. De beelden zijn groter, de kunstenaars komen uit, uit Europa. Dus ja, ik heb daarmee aan de wieg gestaan, zeg maar. Ja, ik, heb, uh, ik had er net even met Marcel over. Hij heeft hier uh, gezellig drie kwartier gezeten om over de zandsculpturen te praten net. Um, ja. Hoe lang kan dit evenement nog door in Zandvoort? Dat was een van de vragen. En dan ja. ik ben ook eigenlijk benieuwd naar jouw antwoord. Oké, okay, nou in ieder geval is er nu een samenwerkingsovereenkomst uh, uh, gemaakt tussen de gemeente en de Zandacademie. Dus we gaan voorlopig nog een paar jaar door. En als dat is afgelopen, dan moeten we gaan bekijken van, is er nog steeds animo, is er nog steeds geld? Want het gaat natuurlijk om geld. Dat is heel belangrijk. Heel veel dingen zo. Ja. Uh, en niks, niks gaat vanzelf. Nee, nee, nee, dat is zeker waar. En um, ja, heel, wat, wat een heel mooi initiatief is geworden natuurlijk op de boulevard... staat er een heel mooi beeld van de winnaar van vorig jaar. En um, dat gaat ook dit jaar gebeuren met de winnaar van dit jaar? Uh, nee, uh, want we hebben geen sponsor gevonden die een derde beeld uh, wil oh. uh, creëren. Want um, de... Degene, de investeerders die dit hebben geïnitieerd, zeg maar, die hebben gezegd wij blijven dit niet doen. Dit moet echt uh, na twee jaar moet de markt dit oppakken. Ja. Nou, de markt is, nou ja, uh, wie er geld heeft en die zegt van ik wil mijn naam eraan verbinden. Ja, nou, dat is best wel moeilijk. Want het is niet uh, een goedkoop dingetje. Nee. Nee, oké, okay, want deze vraag kwam natuurlijk ook omdat het gisteren nog op TV Noord-Holland was gemeld. Dus daarom dacht ik, ik ja. ga er toch even op door, maar helaas. Ja. Um, zijn jullie nog wel op zoek naar iemand die dat wil betalen of denken jullie van nou, het is klaar? Nee, als er iemand is die het wil betalen, dan heel graag. En dan gaan we onder tafel om te kijken hoe we het mogelijk kunnen maken. Zullen wij dit interview met deze woorden eindigen? Neem dat vind ik een goed voor, idee. vooral ja. contact op, uh, met, uh, bijvoorbeeld met jou ja. uh, als... Uh, met mij. Als, uh, ja, als er mensen zijn die dat uh, willen sponsoren... Ja. of uh, in ieder geval een idee daarover hebben. Ja, helemaal goed. Heerlianse, bedankt weer voor je tijd. En we spreken elkaar bedankt. volgende maand. Oké. Okay. Oké, okay. hoi hoi. Doei. Doei, En dat was Heerle Jansen van het Zandvoort Museum. En uh, ja, ik heb een volgend plaatje klaarstaan, Naomi. En uh, dat gaat over mensen, maar moet je maar eens luisteren naar de tekst. Is van de Driejeers. Oké. Okay. Ach, kijk hem daar naar beneden gaan door de regen fietsen Antillia. Met een shirt van vijne aan Die komt nat op zijn werk Ach, geen bijzonder geval Marokkanen bij de haring staan. Voor er kan maar één soort mensen zijn. Je bent van vlees en bloed, je hoort erbij. Ach, met en Willemijn. mij. Hun vletje werd een beetje te klein. Hun rijtjes huis dat leek ze wel fijn. Ze wonen nu naast mij. Want ben ik waar ik wilde zijn? Doe dan nog maar een Heineken voor mij. Ook dat maakt nederland fijn, zo fijn. Alles voor elkaar Er kan maar één soort mensen zijn Je bent van vlees en bloed, je hoort te pijn. En omdat Achmed en Willemijn geen tijdverspillers zijn Kwam er een wereldburger bij op nummer vijf Een oud verhaal, een nieuwe tijd En Kees die schreeuwte om een zijn de We juichen, we bastelen en we, we, we, we buigen hebben samen Alles voor elkaar We houden van de molens, de bloemen, zo warm maar goed de kolen Bergens, bazen, zitten klaar, in hazen zijn we klaar We juichen, en we buigen hebben samen de drieërs. Met mensen. Ja, en zo, uh, de hele Jans zei het ook al... de acceptatie van heel veel dingen is gewoon, uh, is gewoon ver te zoeken. En dat is jammer dat het nog in een land zoals Nederland uh, nodig is... bijvoorbeeld om zulke liedjes te maken, toch Naomi? Ja. Ja, toch? Klopt. Zeker ik was even waar. afgeleid. <laughs> ja, ja. Maar de camera is dat ook. Want je vlogt ook, toch? Ja, ik vlog ook. Ja, maar... Um, maar uh, wel een heel mooi toepassingsliedje met al die woorden. Ja, zeker. Het rijdt ja, en alles. Het betekent toch, uh, er zit toch een, uh, een goede betekenis in. En op, het is mevrouw. toch Nederlandse omschrijven. Heel goed Nederland. De ja. molen, Sinterklaas, Heineken. Swarma. Uh, Swarma. wat zei die? Marokkanen, Turken. <laughs> het maakt allemaal niet uit. En uh, hartstikke mooi. In ieder geval, uh, jij bent hier nog gezellig uh, nog komend half uur uh, zomer uh, gast. Ik wilde weer op die klok kijken. Hè? Ja, die klok hangt ja, er niet meer. Nee, die klok hangt er <laughs> niet meer. Dan kan alleen nog maar een spijkertje. <laughs> en uh, ja, we gaan net even lekker uh, weer verder uh, met uh, muziek. Want dat is ook belangrijk. Muziek en informatie hier op de Zandvoortse Radio. En uh, heeft u een tip voor de redactie? Stuur gewoon een e-mail naar redactie@zfmzandvoort.nl. dive in the ocean I found myself a better place And I got lost in my devotion Hoping for brighter days Gone with the wind, the world is ours I take it in and close my eyes And catch the waves, I'm heading south Leave it all behind I'm Hier op ZFM Zandvoort en uh, ja, dit was uh, Miss Montreal. Hier op ZFM Zandvoort, hey um, Naomi. Wij hadden het net over uh, over Do bijvoorbeeld met Heaven hè? Ja. en dat, dat zijn dat, Oh, Sorry, ze stond uit. Uh, je zei ja, oh, ja. Uh, maar um, Do met Heaven, ja, dat brengt toch ook jeugdsentiment uh, met zich mee, toch? Heb jij nou zo'n plaat van vroeger dat je denkt van Goh, die heb ik altijd niet meer gehoord? Oh jeetje. Oh, dan vraag je me wat. Uh, ja, maar welke kant moet ik op gaan denken? Even denken. Ja, ga ik aan K3 denken. K3 toch? <laughs> ja. Maar, maar, maar welk liedje dan? Uh, Kusjesdag. Die is nog nieuw toch ook? Nee, nee, nee. Die is nog wel van de oude K3. Ja, oh, echt? Ja, bijvoorbeeld. Of uh, de drie biggetjes of zo. <laughs> de drie biggetjes? <laughs> van die musical. Oh, maar was je. Was je ook iemand die, die daar ook naar die theatershow's heen ging? Uh, toen ik heel klein was, wel ja. Toen ging ik dus inderdaad dit. met mijn Doe moeder. Ja. ja. Dat was inderdaad. Ja, welkom bij de drie Oh ja, geweldig. En al die films kijken. Weet ja. Het allemaal, ja. Nou, weet je met wie ik het heb? Nou. Ja, ik, ik weet niet of jij dat kent, maar. Jij ja, bent natuurlijk wel iets ouder, Nick. Hè? Ja, iets ouder. Iets. Tien jaar maar. Bij... Ja, wel tien jaar. Ja, tien maar. Even kijken hoor. Kijken deze. Wat slechte radio eigenlijk. Dit kan toch niet? <laughs> Dit bijvoorbeeld. Nee. Weet je wie dit is? Ik hoor niet. Je hoort hem niet. Ik hoor hem niet. Oké. Doe je koptelefoon eens Mijn naam is Roos. Ja, ook ik ben zo verliefd. Mijn naam is Rick en we zijn small, En Waarom? Wat moet ik daarbij bedenken? Weet je wie dit zijn? Nee. Carlo en Irene. Echt? Kijk, moet je horen deze dan. <laughs> Wat ben ik weer? Ik ben Arnie! En ik heb een heel pettocht duintje! Zing maar met Ook niet? Of deze? Tot flot hoor. Hmm. Carlo, doe je een goeie groeten samen. Huh? En weet je wat leuk is? Nou, huh? zij gaan. Um, zie dit zie is uh, jaar negentig. Telekids, wat nu Telekids. Wat ook ja. bekend is natuurlijk. Ja. En waar dit ik nummer is daar je helemaal je bekend je van. Je ik weet zeker 80. dat je die wel. Kan. Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was dom. het was leuk. Ook niet. Die melodie komen me, me wel bekend worden. Nee, het feestteam heeft deze ook uitgebracht met uh, 3, 2, 1. Nog drie minuten voordat ik stop. Uh, maar het Maakt niet uit. Maar ik wilde het jeugdsentiment nieuw van oktober. Uh, gaan zij in het, uh, ja, in de, in het museum van uh, de, de, de, de zoveelste eeuw. 20e eeuw. Ja. Uh, gaan zij, uh, gaan zij uh, ja, een um, expositie houden over... Uh, over Telekids. En uh, dat, oh, dat is leuk. mijn jeugdsentiment. Dat vind ik leuk. Dat is dan leuk, ja. Uh, dus, uh, ja. En wat ook jeugdsentiment is, want daarom kwam ik op dit verhaal. Dat is dit liedje. Zij was in mijn tijd ook heel erg bekend. Het was Sita. Sita? Sita. Sita, ja. Die, die, die naam ken ik. Met uh, dit liedje bijvoorbeeld. En die ga ik even draaien. Happy. Ja, uit de chaotic tijd hè, eigenlijk. As nice as it seems En Sita uh, kent u natuurlijk uit de band Chaotic of Star Maker. En uh, ja, dat was een, zo ook zo'n televisieprogramma. Zo'n real-life soap-achtig programma. Net als Utopia of Big Brother. Want daar uh, werd muziek gemaakt. En dat zou... Uh, dat de, de moderne versie was House of Talent op, op SBS6 daarvan eigenlijk. Dus uh, je ziet er allemaal wel weer dat soort programma's allemaal weer terugkomen op de Nederlandse televisie. En uh, dat maakt het ook wel een beetje leuk. Hey uh, Naomi, wij hebben altijd een, um, een, een uh, item dat heet Liedje van uh, de Sidekick. Oh, hey, kijk. En uh, jij bent vandaag de Sidekick en je hebt een liedje uitgekozen. Kan je daar wat over vertellen? Wat oh. heb je met dat liedje? Wat ik ermee heb? Nou ja, het is best wel een mooi nummer over uh, hoe een relatie uh, in elkaar steekt. Het, het nummer is uh, Hoe het Dans van uh, Marco Borsato en Davina Michel. En uh, ik vind dat de videoclip ook mooi laat zien dat er heel veel ups en downs in een relatie kunnen zitten. En. Uh, nou ja, ik heb daar gelukkig niet heel veel last van verder. Maar op zich, ik vind gewoon heel mijn nummer. Ook gewoon de beat samen met Armin van Buren gemaakt. Dus, uh, en ja. gewoon op nummer 1 in uh, de top 40, hè? Zeker, waar. En dat was uh, Armin van Buren zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. Oh, serieus? Ja, dat is heel grappig. Want hij werd uh, van de week werd hij verrast toen hij uh, op Schiphol landde. Yeah. Met een uh, mooi... Uh, ja, van Q-Music. Een uh, mooi Goudplaat, bord in zijn handen. van, uh, Gefeliciteerd. Ja, en hij is ook goud geworden natuurlijk. Dubbel platina, Alles. Dus, um. Ja, het is ook een heel goed nummer, dus het is verdiend. Nou, we gaan gewoon naar luisteren. Jouw liedje van de Sidekick. Het liedje van de sidekick,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 En dat was jouw liedje van de Sidekick hier op ZFM Zandvoort. Naomi, wel een lekker plaatje natuurlijk. Ja, toch? Het heeft een mooie betekenis en je kan er lekker op uh, losgaan. Ja, nou dat kan allemaal. En daar hou je wel van, hè? een beetje losgaan. Oh, jawel. <laughs> en uh, we gaan meteen ook door naar de volgende item. En dat is de artiest in het licht. En de artiest in het licht is een item waar wij uh, een overledende artiest... Of een jarig artiest um, ja, van de dag uh, behandelen. En dat is uh, vandaag een jarig artiest geworden. Dat is Jeroen van uh, Marwijk. En Jeroen van Marwijk is een uh, hij is heel veel eigenlijk. Hij uh, is een cabaretier, een kunstschilder, een uh, liedjeschrijver. En ook nog, um, ja, eigenlijk ook componist natuurlijk. En um, ja, hij heeft, uh, hij heeft een, uh, een leuke plaat natuurlijk uh, uitgebracht. Maar ook... Uh, uh, dus aan jou de vraag. Wil je een liedje horen van hem? Of wil je een stukje cabaret horen? Hmm, ik zou zeggen liedje. Omdat ik meer van de muziek ben. Maar cabaret is wel iets anders. Zullen we anders. dat gewoon doen? Ja. Oké, okay, dit is uh, de cabaret van de van, uh, artiest in het licht. Dat is de artiest in het licht. Maar hij uh, doet... <laughs> hij, uh... Daar is hij. In het licht. Het lijkt toch een liedje te worden. Ja, heb je het door? <laughs> ik heb het door. Nee, als ik alles in mijn leven nog eens overnieuw mocht doen, zou ik jou meteen weer tegen willen komen. En dan zou ik ook de tweede keer precies weer net als toen. Eerst veilig op een afstand van je droom Als ik alles in mijn leven nog eens overnieuw mocht doen Zou ik het ook de tweede keer weer durven wagen En ik zou opnieuw verbaasd zijn dat je met me mee zou gaan Alleen maar door het je gewoon een keer te vragen Alleen maar door het dood gewoon een keer te vragen als ik alles in mijn leven nog eens zo vernieuw mocht doen, zou ik met liefde weer in herhaling vallen. En met jou weer in die flat, de eerste avond in ons bed, opnieuw de champagne laten knallen. Ach, als ik alles in mijn leven nog eens zo vernieuw zou doen, zou ik jou absoluut de hemel weer beloven Nooit meer uit elkaar te gaan Altijd achter elkaar te staan En we zouden Weer heilig in geloven Ook de tweede keer Weer heilig in geloven Want als ik Alles in mijn leven Nog eens overnieuw mocht doen Zou ik zo graag Weer zo verliefd zijn met als de jou, zeg, net als toen verliefd op jou Zijn net als toen maar als ik alles in mijn leven nog eens overnieuw zou doen Zou ik toch ook de tweede keer opnieuw beslissen Jij de tafel, ik het bed, allebei een eigen flat En na afloop zouden we elkaar ook soms weer missen Maar als ik alles in mijn leven nog eens overnieuw zou doen Zou ik toch ook de tweede keer weer voor jou kiezen een gebeterde weten in, zou ik in de ruil voor dat begin. Je desnoods nooit normaal, een tweede keer verliezen. Je met de liefde voor de tweede keer verliezen. Want als ik alles in mijn leven nog eens overnieuw mocht doen, zou ik zo graag weer zo verliefd zijn met als toen. En het liefst dat de eerste jaar met jou voor eeuwig over willen doen. Ja, dat was Jeroen van Marwijk met Hardy Jekkers hier op ZFM Zandvoort en dat was het. Ja, dat was de artiest in het licht en wie de volgende artiest in het licht is voor de volgende week, dat hoort u natuurlijk volgende week hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch, niveau op de woensdag en de donderdag komende week. Want onze Dolly is lekker op vakantie op de maandag, dus wie weet besluit ik wel om de maandag gewoon even te doen, maar dat ligt er eventjes aan. Mijn drukke agenda. Ja. <laughs> Mijn ja, drukke is. agenda. Maar, uh, dat is eigenlijk wel uh, heel erg druk trouwens hoor. Maar ja, dat uh, mag ook wel hè, als je het als je wereldje leuk vindt. Zeker waar. Zeker Jouw agenda waar. is ook lekker druk altijd, toch? Ja, meestal wel. Ja, wel het weekend. Heb je van het weekend nog uh, leuke dingen staan? Ja, toevallig wel. Vertel. Ik moet, uh, morgenavond heb ik een talentenjacht in Amersfoort. Leuk. Ja, en dan uh, bij de Havana bar en... Uh, Zaterdag heb ik een verjaardag uh, waar ik onder andere ook ga zingen... en waar mijn vriend dan gaat draaien. En zondag uh, kom ik gezegd naar jouw verjaardag. Nou, gezellig. Weet je hoe we mijn week eruit gaat zien? Ik ben, uh, komende week uh, ben ik... Uh, of uh, morgen zou ik eigenlijk een televisieklusje hebben... maar die is afgezegd. Oh. Dus ik ben morgen lekker vrij en die hou ik ook lekker vrij. Maar zaterdag ga ik in Zaandam jureren voor een talentjacht. Oh. En uh, dat uh, is bij het geluid van Zaanstreek. En, okay. uh, het is een heel leuk, uh, leuke talentjacht. Anders dan anderen. Ja. Want heel veel talentjachten gaan natuurlijk om een singeltje winnen en alles. Maar deze is wat ludieker en wat uh, chiller, om het zo maar te zeggen. Gewoon dus, Het direct. draait wel om het talent, maar het is niet een jury die uh, je kop eraf hakt, om het zo maar te zeggen. Nee, dat is ook wel fijner hoor. Want uh, ik hou van zingen, maar als ik een talentenjacht mee doe, heb ik echt wel een hekel aan. Ben je zenuwachtig bij een uh, talentenjacht? Gek genoeg wel. En dan zing ik wel een nummer die ik al vijftig keer heb gedaan, maar toch word je zenuwachtig omdat ja. mensen je moeten beoordelen. Ja, en. en um, om, doe je dat om bekender te worden, of doe je dat om te leren, waar, waarom doe jij mee aan talentjacht? Ja, het is eigenlijk mijn tweede talent, of kijk, het derde talentjacht waar ik aan meedoen. Ja. Um, ik doe eraan mee om inderdaad ook een beetje die bekendheid te krijgen, want het is wel nu in Amersfoort waar ik eigenlijk nooit kon. Nee. En uh, ja, je kan altijd leren, ook van andere mensen die meedoen en uh, ja, het is gewoon van beide dingen wel, het is altijd positieve dingen eigenlijk allemaal. Nou leuk allemaal dus. Ja. ja. Hey, uh, zoals je weet uh, gaat uh, natuurlijk de Formule 1 naar Zandvoort komen. Ja. Dat is best wel flink in de media afgemeten. Hè? Natuurlijk uh, gaan we het redden met het spoor bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, het zicht van Zandvoort, weet je. Sommige dingen zijn toch verpauperd. En daar heb ik het over gebouwen. Heb je de ja. Watertoren wel eens gezien hier? Ik, nou, geloof ik niet, nee. Nee? Nou, we gaan zo meteen even nog een drankje doen in het dorp. Dan laat ik even de Watertoren zien. Eigenlijk. Dat is helemaal goed. Maar dit het verhaal, de collega's van NH Nieuws zijn op pad geweest in Zandvoort... om toch even te polsen wat mensen van de Watertoren vinden... en wat we ermee kunnen doen rondom de Formule 1. De Formule 1-wagens en een helikopter die de mooiste beelden van Zandvoort de hele wereld rondstuurt. Het dorp zal er volgend jaar mei waarschijnlijk op zijn paas best uitzien. Maar er is nog een flinke pukkel te behandelen, vinden ze in Zandvoort. De Watertoren. Hoe vindt u dat de Watertoren er nu uh, uitziet? Uh, Belabberd. En die ziet er verschrikkelijk uit. Huurmannen Henk en Jan wonen tegenover de watertoren. Die staat al jarenlang leeg omdat er heel wat politieke conflicten over zijn geweest en er ook nog steeds rechtszaken lopen. Ondertussen valt de toren bijna uit elkaar en dat is dan natuurlijk niet zo'n vrij plaatje tijdens de Grand Prix dagen. Hoe moet dat dan? Jan en Henk hebben wel een oplossing. In para's pakken ze de avontoren in en het Louvre en dergelijke. Ja. En dat zou met deze toren ook heel goed kunnen. maakt de buitenkant mooi. Stralen of maak er iets anders van. Er zet het restaurant dat bovenin zit, dus daar onder de top, die ramen boven. Ja. Dat was een, was een restaurant, Er is een restaurant. Ja. Maak het maar weer open, mooie lift erin, klaar. Uh, als ik de kunstenaar zou zijn, zou ik het uh, echt uh, een uitstraling willen geven van rood, wit, blauw. Ja. Met geblokt uh, stukken ertussen van, uh, van de GP-vlag. Maar ik ben daar boven geweest met die krakers. Maar die vloer, daar zak je bijna doorheen. Hè? Dat is natuurlijk wel gevaarlijk als mensen daar gaan eten. Ja, nee, maar die, die vloer is toch zo te herstellen. Ja, ja als je, je hebt een, ongeveer drie kwart jaar. Nou. Ja, dat vind ik een goed idee van mijn buurman. Maar hij moet het weer al reëel bekijken. En daar hebben we meneer Bluis. Lekker laten zo, die toren, zegt hij. Nou, dat zie je toch overal, over, over de hele wereld toch? Nou, nu ook in Zandvoort. Ja. Gewoon de realiteit laten zien? Gewoon de, gewoon de realiteit. Ja. Het is niet anders. Maar uh, moet het niet ingericht worden als een perscentrum dan bijvoorbeeld? Wat denk je wat het kost om, dat zo, om, om het op te knappen? Een andere meneer hier beneden, die zei van je moet het gewoon zo laten, gewoon laten zien zoals het echt is. Nee, dat vind ik een aanvlaatting voor Zandvoort. Ze willen proberen om Zandvoort uh, een betere aanzien te geven. En dat gaat nu heel langzaam een goede kant op. Maar dan moet, vind ik, moet je het wel afmaken. En dan moet je ook zorgen dat die hele toren ingepakt is. Het is hetzelfde als je nu naar de Tour de France kijkt... en er komt ergens een château in beeld. Dan kijk je daarnaar en ja. dan, dan zeg je... hé, hey, wauw, dat ja. is wat. En daar en dat, wil ik naartoe. En dat wauwgevoel moet hier ook zijn. En als dat allemaal niet mag lukken... Dan maar hopen dat het wat mistig is, die dag in mei 2020. Tú que niet no llegas, ni siquiera muestras zegt, Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura niets tu mentira, niets maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Oh, baby, Misa Negra hier op de ZFM Zandvoort, uur zomerstation van deze regio. Het is weer heel gezellig op de Zandvoortse radio. Want Naomi is er natuurlijk. Ja, dat is altijd gezellig met altijd mij, Altijd gezellig, altijd feest. <lacht> nee. En ik vind het leuk dat je in ieder geval komt, uh, aankomende zondag natuurlijk, op mijn birthday party. Of course. Ja, jij hebt ook een leuk feestje gegeven, hè? Ja, het ja, was al bijna drie weken geleden. Ja, ik was erbij, dat ja. mag ik zeggen. Ja, jij ja, was er ook bij, dus... Uh... Ja, het was inderdaad een succesfeestje, dus ja. uh, ook voor mijn verjaardag. Nou, leuk. In ieder geval, het gaat een druk weekend worden, ook in Zandvoort. Want um, ja, we gaan even de evenementenkalender voor komende tijden... even een beetje met jullie doornemen. Want uh, 11, 12 um, juli, dus dat is zaterdag. Nee, dat is vrijdag. Ja, dat is morgen, want het ja. is vandaag 11. En dan is er uh, hippiemarkt op uh, de boulevard in Zandvoort. Vanaf oh, twaalf 12 uur tot 6 uh, tot uur is er een gezellig marktje op het uh, Badhuisplein. 13 en 14 uh, juli, dan uh, vier ik mijn verjaardag. Uh, is iedereen welk een heel grapje. Maar uh, 13 ja. en 14 juli is de Japans Festival bij de Mango's Beach Bar. Uh, ook an, ik vind dat toch ook wel een leuk evenement. Het gaat echt een heel mooi evenement worden rondom je pannen. Er worden heel veel mensen ook verwacht. Oh. 13 en 14 juli is er ook uh, Battle of the Coast. Dus uh, ja, in ieder geval dat heeft te maken met uh, natuurlijk uh, ja, windsurfen... Uh, en dat is bij de Spot in Zandvoort. En dan gaan we naar 19 juli. Hebben we Hippie Markt weer in Zandvoort. Dus dat is elke week zo te zien. Dan is 20 uh, juli. Gaan we richting de Pride at the beach. Dan hebben we, maar ook, uh, hebben we zomermarkten op de boulevard. Dan we wel veel markten trouwens. En 20 um, juli hebben we ook uh, Dancing on the Street. De Zandvoortse DJ's gaan dan weer lekker tekeer. En op het Gastelsplein is er een leuke ja, band. Daar mag mijn vriend ook draaien. Al oh, wat leuk. Ja. En 25, um, 25 juli begint de uh, Pride at the Beach met uh, ja, uh, Rosé aan zee. En dat is bij het Wapen van Zandvoort vanaf half zes uh, tot... Uh, dat is een uur, van half, tot half acht is er, is er gezellig, anderhalf, twee uur trouwens. Is er een gezellige borrel voor ja, toch, toch al die lieve mensen die gewoon welkom zijn in dit mooie dorp. Nou. Wij gaan luisteren, want anders hebben we heel weinig tijd. Ja. We al, ik lul alweer, te, ik klets alweer te veel. Gaan we luisteren naar, we doen gewoon even eerst jouw eerst, laatste demo die je uit hebt gebracht. Ja. En hoe heet die? Mijn laatste is uh, Fetish. Zullen we daar gewoon lekker naar luisteren? Ja zeker. Take it I sympathize I can't deny Your appetite You got Reaching your limit, reaching your limit Going over your limit, but I know we can, quit it. Know we can quit, it, quit it Something about me, got you hooked up my body Take you over and under and twist it up like origami I'm not surprised, I sympathize dan doorhebben. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken dat ik hier aanwezig was. Ik hoop dat je nog weer terug wil komen. Ik moet gezellig. Oh, zeker weten wel. Gaan we wel. het doen. En uh, jouw uh, andere plaat, uh, die, uh, de demo, gaan wij uh, de koffer gaan wij gewoon uh, volgende week draaien. Dat is helemaal goed. Afgesproken? Afgesproken, ja. oh, mensen, we zijn er volgende week weer. Donderdag in ieder geval hier met Zandvoort Lunch. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. En als je kijkt, dan zie ik dat je shind. Andere wereld, denk dat ik space. Als ik met je ben en ik zie het aan je face. Wil ik dat je bij me blijft all day, all night. Wil ik met je flex en I you tight Nee, ik doe niet aan die datings Maar jij staat hoog in mijn ratings Dus misschien kunnen we het gaan doen Stay true en dan komt het goed fetish, fetish. I push you out